Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar vermisten in Baltimore in Amerika gaat vandaag weer verder. Gisteren stortte een grote brug in nadat een vrachtschip er tegenaan was geknald. Twee mensen konden uit het water gered worden, zes anderen zijn nog steeds spoorloos. De bemanning van het containerschip, dat op weg was naar Sri Lanka, stuurde een noodsignaal. Omdat opeens alles uitviel. Daarna werden agenten in de buurt opgeroepen om het verkeer over de brug stil te leggen. Leggen is te horen in politieopnames die openbaar zijn gemaakt... Oh whoever everybody the whole bridge just collapsed. Everyone his watch is wrecked. That's correct. First time. You know all traffic was stopped. I can't get to the other side so the bridge is down. Er zijn mensen die nog vermist worden waren bezig met het vullen van gaten in de weg. De politie gaat ervan uit dat ze niet meer in leven zijn. Ook bij koeien en geiten is nu vogelgriep ontdekt. Het was al duidelijk dat vogels, ijsberen en zeehonden besmet kunnen raken. Maar in Amerika is het virus nu dus ook in de melk van koeien gevonden... Experts maken zich zorgen, want dat betekent dat de vogelgriep zich nog sneller kan verspreiden. En vanavond spelen de Ajax-vrouwen in de kwartfinales van de Champions League tegen Chelsea. De heenwedstrijd vorige week verloren ze met 0-3. Dus wordt het een lastig verhaal voor de vrouwen van Ajax in Londen. Toch wil middenvelder Rosa van Gol de hoop nog niet opgeven. zo'n mooie competitie en uh, ja, we genieten er gewoon met z'n allen heel erg van. Het blijft gewoon een supermooie leerschool de Champions League voor ons. en ja, We willen gewoon goed voetbal laten zien. Ik denk dat dat uh, wel op één staat en uh, we weten ook dat we beter kunnen dan volgende week. Ajax speelt vanavond zonder toptalent Lily Johannes van 16. Zijn ze opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Het weer, vooral veel wolken vandaag. In het oosten kan er wat regen vallen. In het westen breekt juist soms de zon door. En het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 you And we made our love on wasteland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 Eén zeven nul. I'm uh not -huh.